Safsafi zit al tien maanden vast, naar eigen zeggen geïsoleerd. Bij een ongeluk met een schoolbus in het noorden van India... zijn zeker 23 schoolkinderen om het leven gekomen. Ook vier volwassenen, onder wie de chauffeur en twee onderwijzers kwamen om. De bus bracht de kinderen na schooltijd terug naar huis. Volgens ooggetuigen slipte hij in een bocht, raakte van de weg... en viel 60 meter naar beneden, in een ravijn. In de Verenigde Staten zijn 265 mensen ziek geworden... van een salade met kip erin. Eén persoon is zelfs overleden. De kip in de salades was besmet met salmonella. De problemen duren nu al maanden. De salades werden begin februari al uit de handel genomen. Ruim 9000 kilo kipsalade werd toen teruggeroepen. Hoe het vlees besmet kon raken is nog onduidelijk... maar volgens de gezondheidsdiensten is de uitbraak nu voorbij.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 Het weer, het blijft vrijwel overal droog. Overdag neemt geleidelijk vanuit het zuiden de kans op regen toe. Het wordt 17 tot 21 graden. Ook woensdag is het nog wisselvallig, met vooral in het zuiden buien. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EHO. Dit is De Nacht. Met George van Veen. Een hele goede nacht. Fijn dat u luistert net. Dit is de nacht. Het, NPO het nachtprogramma van de EO op e NPO Radio 1. Sorry, ik kom lekker uit mijn woorden. Um, vannacht draait het om uw verhalen. Wilt u meepraten? Dat kan via 0800-1121... of stuur een gratis appje via de NPO Radio 1 app. Je kunt u gratis downloaden op uw smartphone... en dan uh, kunt u een bericht hier achterlaten. Die zijn we hier voorbij komen. Um, we hebben het de komende uur over vooroordelen. Want ja, alle gothics zijn zwart gekleed en alle woonwagenkampers... hebben uh, criminele activiteiten waar ze zich mee bezighouden. Ik uh, vraag me af of dit echt zo is. Ik ga er de komende uur over praten met een echte gothic, Kelly, Bierstekers. En uh, met uh, Herman van Doren, hij is woonwagenbewoner. Heeft u een vraag aan mijn gasten? Laat het weten. 0800 -1 -1 -1, of heeft u het zelf... Een verhaal of bent u deel van een de subcultuur die wij nu hier niet bespreken? Laat ons weten 0800-112 en dan ik u zo in de uitzending Eerst Coldplay. my favorite song Teardrop is een waterfall. U luistert naar ditste nacht op NPO Radio 1. We hebben het over subculturen en ik heb uh, iemand aan de lijn. Uh, Frans, een hele goeie nacht. Goeienacht. Hé. Hey. Uh, <laughs> ja, het kan soms even duren, Frans. <laughs> ja, ik heb er straks ook al een half uur gehangen met die twee dames, maar daar kwam ik ook niet tussen. Nou, je bent u nu. De ja. Uh, ik heb een, een, een, een hele goede ervaring met woonwagenbewoners. bewoners. Kijk, daar is wel Herman blij ja. ja. Vertel. Weet je, wat het, weet je wat het met die mensen is? Nou. Dat zijn, dat zijn de schoonste mensen van het land. Want jij komt niet met je smerige voeten binnen. <laughs> ja, dat <laughs> klopt. Voeten vegen. Dat klopt, hè? Ja. Jij, jij doet netjes je schoenen uit, buiten. Ja, op de, je dan op de, binnen op de trap. Dan mag je ook nog en... lekker mee eten en drinken. Ja, dan is het zo? Ja. nooit niemand verdorsten of hongeren. Zo gasvrij? Juist. Ja, Juist. Ik, heb, ik heb nog nooit. En woonwagenbewoners meegemaakt waar ik het niet goed heb gehad. Dat is een hele goede ervaring. Ja, ik heb er hele goede ervaringen mee. Kijk, hier op de hoek van de straat, daar woont er ook iemand die heeft twee honden en twee geweren in huis. Ja, moet ik daar bang voor zijn? Die mensen die hebben dat ook voor hun bescherming. Ik hoop dat hij wel een vergunning heeft. <lacht> ja, ja dat, maakt, dat maakt mij niet uit. Gaat gaat hij vanavond mee? Nou ja, maar luister, dat maakt mij niet uit. Maar, uh, uh, uh, uh, bij woonwagenbewoners zal ook wel iets onder de map liggen, of onder het bed liggen, ja? Maar daarom hoeven ze het wel ja, niet te discrimineren. Op het bed op. <laughs> ja, ja, maar ze hoeven het de, niet te discrimineren. He, en, en minder minachten doen over die mensen. Maar uh, Frans, wat, zijn dan jou, wat, wat doe jij op een woonwagenkamp? Nou, ik kwam er voor mijn werk. Oké, okay. en dan werd je altijd wel gastvrij ontvangen? Ik werd er uh, bijna, zou ik zeggen, op handen gedragen. Oké. Okay. Ja, een Mooi verhaal is het verhaal van die vrouw. Die kwam midden in de nacht met Pecht te staan. Met een auto. Ja. En uh, aan de ene kant was een rijtje huis. Aan de andere kant een kampje. Dat ja. hebben ze pas deze zomer aan mij verteld. Aha. Bij het Woonwagenfestival. En uh, die vrouw die ging een hele rijtje huis langs. Mocht nergens bellen. En werd uh, eigenlijk wel een beetje bot behandeld. En de eerste wagen wie ze, wie ze, wie ze naartoe liep. Klopte ze aan. En uh, dan mocht ze bellen. Maar die man zegt sterker nog. Het was toevallig een bandenhandelaar. <laughs> en ze had een lekker band. En die heeft gewoon haar band geplakt en gemaakt. En die vrouw kon verder. Ja. Snap je? Dus het is niet per se als je in huis woont dat, het, uh, nee. dat je beter ontvangen wordt? wij ooit. zijn wel heel behulpzaam. Ja. Ze zien dat mensen nood zijn dan zijn we geneigd om te helpen. Ja. Frans, heb je dat ook zo ervaren? Frans, Frans is weg. Oh Frans. Oké. Okay. Frans moest een half bedankt, wacht, Frans. Frans is weer weg. Leuk om je te horen. <laughs> okay. Frans bedankt. Um, nee, oké, okay, dus, dus het is wel gewoon wat hij zegt, openhandig. Maar het is wel, uh, wat hij zegt, schoenen uit uh, voordat je binnenkomt. Ja, zeker, want uh, je neemt al die uh, vuiligheid van buiten mee. Ja, kijk, iedereen loopt wel eens een keer door de poep heen of wat ook. Ja. Dan veeg je schoenen wel af, maar dan krijg je die bacteriën binnen op je vloerbedekking of je pakket. En dan lopen, zitten die arme kleine kinderen met de handjes. Ik krijg, zo krijg je ziektes. Dat moet je niet willen. Dat, we, dat willen wij niet. Nee. En als je dan nog even je schoenen netjes uit doet, dan ja, je nog een, uitgenodigd ook om te eten. Er zijn die voordelen weer we weg willen nemen, niks bij. Want je, je moet gewoon aan uh, je hygiëne denken. Ja, het heeft niks met voordelen te maken. Nee, nee. gewoon schoon. Gewoon schoon zijn. hoort het. Uh, ik heb even een clipje waar jullie naar mogen luisteren. Hier woont mijn dochter, daar woont de zuster van mijn vrouw, daar woont mijn broer, daar woont mijn zoon en hier woon ik zelf. Het is één grote familie hier. En je hoorde net uh, woonwagenbewoner Jan Timmerman in een uh, nieuwseite van RTL. Hij vertelt uh, zijn buren en familieleden eigenlijk allemaal bij ja, elkaar wonen. Oh, trouwens. Oh, dat is jouw neef? Ja. O, oh. um, uit Soetermeer. Oh echt? Maar ja. jullie wonen niet op hetzelfde terrein? Dan. Nee, nee. We nee. zijn het allemaal verspreid door het land. Maar is het echt zo dat, wel dat, dat, dat zeg maar de familieleden allemaal wel bij elkaar wonen dan een beetje? Ja, als ik met een uh, woonwagenbewoner wie ik niet ken zit te praten... en we zitten eventjes te praten en we praten door zijn wel achterachterneven. Echt? Ja, het is wel natuurlijk wel een uh, okay. beetje verweven met elkaar. Ja? ja. En is dat ook een onderdeel gewoon van de woonwagencultuur? Dat, dat ja, dat is, ook, uh... dat is zeker. Want we zijn heel erg familiegerecht en uh, ja, we doen eigenlijk alles uh, zoveel mogelijk samen. Proberen we te komen elk jaar. Ja. Dus het is wel gewoon de de familie blijft in stand en. Ja. Maar je, dus, jouw neef woont meer. Ja. Maar jullie zorgen dus wel. We komen wel bij elkaar over de vloer, ook in de kampen. Ja, het is niet dat we elkaar de deur plat lopen. Maar zodra we elkaar zien en ontmoeten, is het weer als van oud. Ja. Nu heb ik een vraag. Net tijdens de muziek, toen zei jij iets. En toen dacht ik: Oké, nou, daar moeten we het even over hebben. Net zijn net, we zitten hier ook met Katie Bierstees aan de tafel. Zij is ik. En jij zegt. Uh, juni liggen eigenlijk zo ver uit elkaar. Qua subcultuur. Ja, we zitten ja. in één programma. Maar je zou nog een melukse man komen ook als ze cultuur praten. Je kon ja. dat niet hebben nee. begrepen. Klopt. Mm -hmm. Maar uh, ja, ik, ik zei al tegen jou: ik zeg, in Woonbaar wonen word je geboren. Ja. ja. Dat zit in je bloed. En een Kotti. Een reiziger. Een reiziger kun je worden. Of een Kotti uh, een kun je worden. Kaylee? Ja, daar, daar ben ik het niet mee eens. En ik snap ook wel. Waar het vandaan komt, er zijn een hoop jongeren, voornamelijk op de middelbare school, die zijn dan een paar jaar gothic. Oké, okay. maar dat zijn niet de echte gothics. Dat zijn de mensen die blijven gewoon heel hun leven lang ja, hetzelfde, eigenlijk. Het is gewoon, ja, je bent of je bent niet. Het is niet van, het is geen, geen, ja, voor mij in ieder geval was het geen keuze. Van ik ben nou helemaal zo en daar. Ja, het is, het is geen keuze geweest. Nee. En nee. Hoe lang uh, bestaat de kotticcultuur? cultuur uh, Ja, zoals ik uh, eerder zei, dat is uit de, de, de punk-tijd uh, gekomen. Dus jaren, Eind jaren, jaren 60, Begin 70. jaren 70 is het. Uh, ja, ja ze, er zijn gewoon inderdaad, uh, ja, oh, mijn vrouwtjes nou al, die, die ook Kortik zijn. Het dat, dat, dat, dat is gewoon een hele subcultuur bij elkaar. Dus, uh, okay. ja. Maar in woonwagen word je geboren, dan ben je in woonwagen geworden. En uh, uh, word je dan met de Kortik-ouders uh, geboren? Nee, mijn korte? ouders waren bikers. <laughs> maar, maar je zijn bent gewoon gothic geworden, toch? maar, maar, ja, maar, maar want gaat. jij zegt dus nu als ik uh, ik, ik kan bijvoorbeeld, ik, mijn ouders zijn geen woonwagen ik kan geen kamper worden. Nou, je je kunt wel in een in een woonwagen zitten. Ja. Maar dan ben je nog geen woonwagen bewoner. Het woord kamper gebruiken wij niet. Oké, okay, woonwagen bewoner. Maar ja. dat is dan toch wat Katie ook zegt dat dat je sommigen ook hebt uh, gothics hebt die, die zeggen ik ben het nu, maar na twee drie jaar. Ja, ik de... prima ja, maar dus dan ben je niet meer. Is het dan ook gewoon een soort van uh, dat er ook gewoon een deel van de subcultuur is die het gewoon maar even tijdelijk is voor de leuk, maar dat er dus wel echt een deel is uh, wat het gewoon is. Dus wat wat Katie dus mm -hmm. ook gothic is. Dus wat zij zegt, ik ben, ben ik ben dit gewoon. Ja. Kan je, je daarin vinden? Van ja, hoe, hoe dat jij kan. dat ook mm -hmm. voelt bij jouzelf? Ja, ik vind het toch anders. Ja, dat mag. Ja. Nee, zeker. Dat mag. Maar ja, daar ja. zitten jullie ik vind al, al verschillen, van ergens die geboren ja. wordt. Of dat je als je 12, 13, 14 jaar bent, je gaat zwarte kleren dragen, je bent gothic. Ik maar stel, stel, haar kind ja. uh, zou ook gothic worden. Dan heb je natuurlijk wel iets wat, wat ja, die de die generatie voorzet. Ook. Ja, dat zijn ja, ook gewoon okay, ouders. Dan, kijk, dan, ben je misschien, uh, dan leeft de cultuur al een jaar of 30, 40. Ja. En dan kan je mm -hmm. eruit geboren worden. Dat zeg ik net. Ja, dus mm -hmm. precies. Dus, dus als dit gewoon nog uh, de tientallen jaren volhoudt. Ja, dan zou het misschien. Een, dan wordt het zo'n cultuur. Maar jij zegt eigenlijk, een, een, een woonwagencultuur is echt door zijn rijke geschiedenis. Ja, ik heb een foto van mijn overgrootvader. Die komt uit Luxemburg gerezen. Met een paar apen en een hond. Echt een soort Remy van vroeger. Okay. Ja, die foto heb ik er niet bij me, maar dat is gewoon echt... Dat, ja, dat is mijn overgrootvader. Ja. Het, het, toen, toen was het al? Ja. dus dat ja. Zitten Zit echt in je bloed dan? Ja. ja. Ja, dat vind ik eigenlijk ook een beetje jammer om te horen. Want wij als Gothic zijn, wij ontarmen iedereen. Huiskleur maakt niet uit. Maakt niet uit welk geloof je hebt, wie oud ja, of je jong bent. Ja, je bent onarmd. Of ik bedoel, uh, omarmd. Ja, ja. Maar, zoals u het nou zegt, dat klinkt echt van ja. Je kunt er alleen geboren worden, anders dikke pech gehad. Ja, dat vind ik ook een beetje jammer eigenlijk om te horen. Van, ja. Ja, nee, ik bedoel, iedereen is welkom en dan gaat okay. dan Ja, gaat maar helemaal. is dat ook zo? Dus als ik bijvoorbeeld uh, de vrouw voor kies om, dus uh, dat ik gewoon heel graag woonwagenbewoner wil worden op een woonwagenkamp, kan. Word ik dan wel op dezelfde manier geaccepteerd in de cultuur als bijvoorbeeld jij? Ja, weet je, dat probeer ik net uit te leggen. Ja. Wij reizen natuurlijk al honderden, honderden jaren. Ja. En ik krijg gewoon, ik zit in je bloed. Ik kan ook niet op één plek blijven, nee. snap je? Ik denk niet dat, die, uh, dat jij dat hebt als je in die wagen zit. Dan ben je gewoon aan het recreëren. Ja, precies. Dus dan is het, maar gaat er dan een, sta je dan wel open voor, of, ja. of heb je dan echt wel, wel zo'n... Uh, zo'n houding dat je denkt van ja maar jong maar het is in oh, je nee, iedereen dat recreeren uh, van al Nederlandse en Nederlanders en als jij dan graag in de wagen woont dan moet je dat doen dan word je ook in die in zo'n in zo'n uh, zo community je, wel geaccepteerd ja je wordt wel geaccepteerd ja dus Zeker. dan is het ook je loopt bij elkaar nee je wordt niet de gediscrimineerd van uh, nee wij doen, niet, uh, wij doen niet wij discrimineren nee okay. wij hebben normen waarden, wij discrimineren niet nee. en hoe is dat dan als iemand een relatie begint met iemand vanuit uh, het woonwagenkamp ja het is dus gewoon geaccepteerd okay. dat is geen probleem Oké, okay, nou ja. leuk. Moet je wel een beetje aanpassen aan de. Ja, snap ik. Dat is in de, ook een cultuur, schok, lijkt we. mij. Ja. Ja. Maar dat ligt bij jullie natuurlijk ook heel erg in uh, wat er allemaal in de cultuur verweven is. Want jullie hebben ook je eigen taal. Ja, wij uh, hebben wel een subtaal. En wat is dat dan? Ja, dat is uh, ja, vroeger ontstaan omdat je van plaats naar plaats trekte. Dan waren er meestal stadswachten en dat soort uh, dingen. Als je dan een stad in wilde. Kon je met elkaar communiceren hoe je het beste je handel kon drijven. Ja. ja maar dat is niet, niet alleen onze taal hoor. Dat is ook van de kermisreizigers en de, de volksbuurten wordt ook dat uh, bagroens gesproken. Dat bedoel jij. Ja, bagroens. Ja. En dat is, is dat dan echt een heel anders dan het normale Nederlands, zeg maar? Nee, de het het, het, uh, woorden verweven hè? in ja. het Nederlands en uh, bagroens is een beetje verweven taal. Oké, okay, dus en dat komt dus door het uh, jarenlang reizen langs handelsroutes ja, en verschillende culturen. Ja, om dan beter met elkaar te kunnen, kunnen communiceren. Ja. ja. Wordt dat nog echt gesproken ook tegenwoordig? Nou, het leeft nog wel. Dus, uh, dus jij spreekt het. Ja, ik ken het wel. Ja. Ook niet vloeiend hoor. Zo. Maar zeg maar, maar jouw… Ik je... kan wel begrijpen als iemand zegt, uh, iets zegt, dan snap ik het. Met jouw vader bijvoorbeeld, of je overgrootvader, die gebruikte dat gewoon. Ja, die kon gewoon met elkaar zo praten. Ja dat is wel apart dat, dat dat gewoon echt helemaal in de cultuur verweven is. Dus we hebben echt je eigen, je ja. eigen cultuuraspecten. Ja, ja. En dat is natuurlijk wel weer anders dan het gothic, dan de Gothic cultuur, denk ik, Katie. Ja, het is dus, uh, ja wij, uh, wij ontarmen iedereen. Het, het het maakt niet uit waar je vandaan komt, uh, welke huiskleur je hebt, je bent lang, groot, oud, jong. Ja. Uh, iedereen is welkom. We hebben allemaal. We zijn allemaal. Ja. Ja, dan moet ik het weer zeggen, tussen haakjes is niet normaal. En dan vind je elkaar daar toch in. Je vindt zoveel steun. Je kunt nergens zulke lieve, begripvolle mensen vinden als je in de gothic uh, ja, subcultuur kunt ja. vinden. Het is echt, het zijn de liefste en gevoeligste mensen die je ooit tegen komen. Maar dan dezelfde vraag aan jou. Stel, ik wil gothic worden. Ja, dat mag. Maar. Jij zegt, je bent het of je bent het niet. Je bent het niet, maar weet je het is... Uh, dat is uh, sommige gothics worden er heel boos over. Ze zeggen van, ja, en uh, mensen die dan even tijdelijk gothic zijn... Ja, die moeten allemaal in. Ik heb iets van, maak het er druk om. We ja. zijn inderdaad, dat noemen wij de, de, de elitist, zeg maar. Mm -hmm. Maar daar heb ik geen probleem mee. Want ik heb iets van, voor sommige mensen... ja, zou het inderdaad een fase kunnen zijn. Ja. Maar wie weet dat het helemaal geen fase is... en dat ze echt geïnteresseerd worden in uh, de literatuur en de muziek... en alles eromheen. En hey, dan hebben we er weer eenmaal bij. Geweldig. Ja, dus die worden wel gewoon echt met ja. open armen ontvangen? Ja, natuurlijk. Zoals ik zei, je hebt de, de elites, die heb je ertussen zitten. Uh, dat, dat blijf je houden. Ik bedoel Dat, dat zullen bij jullie ook wel gewoon uh, mensen hebben... die heel erg bekrompen daarin zijn. Die echt die van ik moet geen, buiten, geen buitenstaanders hebben, zeg maar. Ja. Maar ja, ik, ik, ik heb daar zelf... Uh, ja, ik, ik heb iets van, kom gewoon al met z'n allen... Hoe meer, hoe beter. Zijn Zolang er dan je maar uh, gewoon aardig ben. Ja. Ja. Zijn er dan bepaalde voorwaarden waar ik dan, zeg maar, als ik goddelijk wil worden, waar ik aan moet voldoen? Nee, nee. maar bijvoorbeeld moet ik zwarte kleding nee. dragen, moet ik bepaalde dingen lezen, moet nee. ik bepaalde muziek luisteren. Nee. Maar wanneer ben ik het dan? Ja, dat is dat, dat, dat je bent het gewoon of je bent het niet. En ja, dat is gewoon heel moeilijk uit te leggen. Want ik heb het ook gevraagd aan mijn vader, wat, hoe moet ik het uitleggen? zo ja. Dat, dat valt niet goed uit te leggen, nee. uh, maar als ik zei het is, je hoeft niet, niet zwart te, te dragen, je hoeft niet uh, naar bepaalde soort muziek en sowieso qua muziek en kleding, dat mensen hebben alleen het, het idee dat wij alleen maar zwart dragen en Alleen maar die muziek van The Cure en zo. Mm. Uh, Sister of Mercy luisteren. Maar dat is helemaal niet waar. Want wij luisteren uh, van alles en nog wat. Je hebt, je hebt gothics die... Die nee, Japanse muziek, echt. Die Japanse hele blije Lolita dingen. Mm -hmm. Die heb je tussen zitten. Je hebt gothics die uh, helemaal in de witte rondlopen. Je in het hebt, wit? Ja, in het wit. Die zijn er ook. Dat zijn ice gothics. Ice ja, okay. Je hebt ook gothics die heel erg uh, in het pegen, ja, heidens en het keltische, uh -huh. met allemaal dreadlocks en ja, allemaal van, die, van die runes op zichzelf tekenen. Dat is allemaal weer meer... Ja, een uh, beetje het heksachtige. Yeah. Ja, die heb je er ook tussen zitten. Het is zo'n grote ja, zo'n grote subcultuur met zoveel verschillende soorten muziek. Ja, ik kan er over door blijven gaan, want mm -hmm. er zijn er zoveel. Maar jij zegt, er wordt bepaalde literatuur gelezen. Moet ik dan voorstellen, Edgar Allan Poe ja, of zo? Ja, dat is toch echt uh, ja, een van de bekendste. Ja. Ja, ik ben persoonlijk dan niet uh, heel erg van de boeken in dat opzicht. Ik, uh, ik, ja, ik ben meer van uh, ja, de muziek toch zelf wel. Mm -hmm. Maar uh, ja, met films en zo kun je het ook gewoon denken van... Denk aan The Addams Family. Gewoon, dat is ook duister, maar is positief. Ik bedoel, en Gomez hoe, hoe goede relatie houden die twee wel? Ze waren een beetje raar, ze waren apart. Maar daar houden wij van. Aparte ja. mensen die zichzelf zijn, maar toch positief. Ja. ja, het hoeft allemaal niet zo negatief te zijn als mensen ja. allemaal wel, ja, erover denken. Nee, maar waar komt het dan door dat het wel is? Ja, ik denk dat het gewoon uh, de media het is geweest, voornamelijk in de jaren 80 en 90. Uh, ja, dat een hoop uh, negatieve stereotypes uh, ja, gemaakt zijn... Maar wat Herman zegt, er zijn in, in de subcultuur van de woonwagenbewoners uh -huh. is er een bepaald deel uh, dat het misschien voor, een, voor de andere verpest heeft door bepaalde criminele activiteiten te doen. Uh -huh. uh, is dat bij de gotics dan ook? Zijn er dan een paar geweest die gewoon uh, gezorgd hebben dat het imago gewoon. Dus ja, ik denk het is? dat het uh, heel erg gekomen is. Voornamelijk door de Amerikaanse media, dat die gewoon allemaal zeggen van ja, de gotics die uh, hangen de duivel aan en dat soort dingen oh, zo, Satanistische dat, praktijken. Ja, dat, dat doen we dus echt niet. Nee. Maar dat is gewoon helemaal door de media, gewoon zo'n ja, doorgevoerd. Van dat, dat zijn ze allemaal, doen ze allemaal. En er zullen er best wel een paar tussen zijn, maar ik ken er geen één. Nee. <laughs> maar dat is een beetje, er zijn toch ook in Amerika in de jaren negentig drie jongetjes vermoord. En die werden beschuldigd, die moordenaars werden beschuldigd van. Dat zijn de Hollywood aan... Shooters. Ja. Ja, nee, dat waren geen Goldtex. Dat is echt door de media gefabriceerd. Ja. Dat is echt gewoon heel onterecht geweest. Die, uh, ja, die zochten gewoon. Ja, iets om ja, te zeggen van... Ja, dit is het al geweest. Dus daar gaan we de schuld aan geven. Ja. Van toen was het gamen. Toen was het de gothics. Uh, wat was het nog meer? Ja, dat is aan drugs. Weet je, ik, er werd me allemaal van alles en nog wat. Oh, Marlon Manson. Die, ja. was, het, dus, die was er ook de schuld van schijnbaar dus dat, dat heeft helemaal niks met ons te maken. Nee, want van, daar luister je niet naar. Uh, ik, ja, ik vind een paar nummers van hem geweldig. Maar ja. ik uh, ben heel apart in mijn muziek. Ik vind een paar nummers van een paar bands heel geweldig. En dat is niet. dan is het weer... Ik ben heel erg... Uh, All over the place, zeg maar. Oké. Oké. We een beetje Nederlandse muziek opzetten. <laughs> Soms ik ook dat onze luister ik ook naar. Heel Amerika luistert ook de eigen taal. Dat dus dat Nederland dat ook eigenlijk moet <laughs> goed nee, eigen ik taal, luister luisteren. echt naar alles. Ja. ja. ja. We hebben een, een, een beller. Uh, meneer. Uh, ja, ik, ik, ja, ik weet eigenlijk niet wie ik aan de lijn heb. Goeienacht. Ja. Goedenavond. Je hebt uh, Ronnie van Doren uit Herla aan de lijn. Meneer Van Doren. Heel toevallig. Hallo, Ronnie. Hoi. Goeiedag. Ja, wat die, ja, wat, wat die gothic meid zegt, dat is eigenlijk, ja, ik vind het eigenlijk grootste onzin wat dan vertellen is dat de gothic-cultuur alles en iedereen accepteert. Want uh, ik ben een gabber. Oké, okay, jij bent een gabber, oké. Okay. En, en je wil niet weten hoeveel problemen ik vroeger heb gehad met gothic als ik in mijn kleding over straat liep. Wat dan? En dat ik dat ik uitgescholden werd, of dat ze me wat wilden aandoen. Het meeste wat ik naar mijn kop gekregen heb, is dat ik een neonazi was, een racist. En, en wat, vooral de gothics, waar ik last van had. Vooral de gothics. Maar nou, daar kan ik mezelf echt niet in terugvinden. <laughs> Sorry. Ja, nee. Ja, nee, oké. Okay, maar dan moet moet je niet zeggen dat, eh, dat, dat jullie alles en iedereen accepteren. Want dat is gewoon niet zo. En ja, dat, dat doet dat, helemaal dat niet, niemand. Dat doet vinden. geen, dat doet ja, geen dat enkele cultuur. En daar ga ik het ook bij laten. Ja, maar dat doet geen enkele cultuur. Maar dat doet geen enkele cultuur. En ook geen subcultuur. Maar mag er, je zijn altijd mensen, er, er zijn altijd mensen die andere mensen buitensluiten. Ja. Dat is gewoon een feit. Ja, daar hebt u man wel gelijk. Dus, is maar is dat u bent dus zelf Dus je een, kan het achter gabber. iedereen. U bent zelf gabber. Is, is, ja. u, heeft u daar dan ook ervaring mee dat u niet iedereen accepteert? Want hieruit kan ik ook zeggen dat u bijvoorbeeld gothics niet helemaal accepteert. Heeft u daar zelf dan ook uh, vanuit uw eigen subcultuur het idee dat, dat, dat, dat het niet. Uh, dat u niet helemaal openstaan voor anderen. Ja, zeker. Dat uh, geef ik wel eerlijk toe. Ja. En dat is ook gewoon iets wat erbij hoort. Ja, zeker. Kijk, als, als, ik, erg, als ik ergens een enkel aan heb, is het een net gabber. Is het aan mensen die, die, die, die gabber zijn als, het, als de hardcore muziek toevallig in is op dat moment. Ja. Dus daar, dat dan ben je in mijn ogen, en ben je in mijn ogen... En... gewoon een, een, een schaap. Kijk, en daar zijn wij context dan toch weer veel leuker in, want wij zeggen zulke dingen niet over mensen. Zie je, wij zijn toch ja, nee. iets toleranter. Nee, nee maar, maar heel simpel. Als jij gewoon alles vol volgt, wordt op dat moment populair. Er, snap je? Dan, je? dan heb je hetzelfde intelligentie als een schap. Ja, Constant, dan je we het je zelf weten. Wie moet je daarover gaan oordelen? Ja, nou, dan eh, moet je maar dan moet je niet doen alsof je een gabbel bent. Dan moet je gewoon op dat moment doen alsof je van die muziek houdt. En wees gewoon normaal. Dus je moet gewoon lekker je eigen gang gaan en niet doen alsof je bij een bepaalde groep wordt als je dat niet hoort, volgens jou. Ja, dus als ik over drie weken en één keer negen van die rapmuziek nodig vind, ga ik ook niet een negerkering rondlopen of al dat. Ja, dat is jouw keuze. En van die extra wijde broek. Al? Ja, nee, man, dat daar bij die muziek was, daar gaat er nergens over. Nee, ja, ja. ja, ja. Ik, uh, ik, ik denk dat, uh, dat wat Kenny bedoelt, dat dat gewoon jouw keuze dan is. Ja. Als jij dat dan wil, dan moet jij dat doen, maar. Ja, ik ga er voor de rest niks uh, over zeggen. Als hij dat uw mening is, dan vind ik het heel jammer. En ik zou toch willen vragen om... Uh, ja, toch iets positiever in het leven te staan. Want dit is uh, heel erg negatief. En ik vind het heel jammer dat hij dat toch... Uh, ja, over de gothic subcultuur denkt. Ja. Uh, nou, dan zal ik helemaal een mooie vertellen. Ik heb zelfs met een gothic gehad. Ja, dat kan. Wat is de leuke meid? Ik heb zelfs ook. Nou, op zich. Nou, nou. nou. Z zij was een van de weinige gotische die, die ik heb leren kennen waar ik geen problemen mee had. Er zaten er dus wel goede tussen. Ja, het waren dat. Uh, ik kan ze op één hand tellen. Oké. Okay. Nou, ik, uh, ik, ik wil je heel erg bedanken voor je belletje vannacht. Ik zou zeggen, blijf even lekker luisteren. Ze oh, familie van me, denk ik. <laughs> oh, het komt goed. Uh, Fijne dag. Ja, we hadden net al over uh, dat er bepaalde muziek is uh, waar je naar moet luisteren. En uh, ja, Herman zei het net al, je moet af en toe naar Nederlandstalig luisteren. Dus dat gaan we gewoon even lekker doen. act de nummer en we zijn zo terug. Je kunt bellen 0800-1121. Me zo ineens dat beeld te binnen Hoe je draaide onder mij Hoe je zei met heel je lijf Dat het van mij was Jij van mij is wat het zei Hoe ik ogen, handen, lippen Steeds tekort kwam Om te doen waar ik verzon. Voordat maar jij en hoe ik hoorde dat ik daarmee alles vond. Ik wil zo heel graag bij jou horen Verslaafd aan dat vertrouwen Dat lieve kind dat daar van binnen is niet riep op te houden Ik heb de hele vrouw gezien, echt mogen zien telkens weer Ik heb de hemel rood zien kleuren Rood van liefde Ik dank u zeer Acta aan de met nachtmuziek om toch even de, een beetje Nederlandstalige vannacht hier te draaien bij Dit is de Nacht. We hebben het over subculturen en de vooroordelen die daar omheersen. Uh, hier ga ik over in gesprek met Katie Bierstekers. Zij is gothic en Herman van Doren, hij is woonwagenbewoner. Um, ja, Nederlandse muziek. Leuk toch? Ja, je hebt in het begin van de uitzending al een liedje van me gedraaid. Ja, Dus uh, leuk. Goeie nacht voor jou. <lacht> ja, leuk. Leuk. Ja. Een okay, keer op de radio. Ja. Kan, je ook, uh, dat, kan je dit soort muziek waarderen? Uh, jawel, ik, uh, ik, zoals ik zei, ik val uh, heel erg buitenboord qua muziek. Uh, uh -huh. Ik vind alles leuk, zolang het maar niet steeds hetzelfde is. Oké. Okay. <laughs> Zo ben ik, uh, ik ben, uh, ja, zoals ik zei, mijn ouders, uh, allebei muzikanten. Nee, mijn, uh, mijn vader is muzikant. En ik heb eigenlijk uh, alle soorten muziek, ook Nederlandstalige muziek, leren waarderen. Dus ja. ja. Nou, dat is alleen maar goed kom je met meer steeds meer cultuur ook in contact hè? ja en ik vind ook gewoon sowieso met muziek hoe meer je het met mensen deelt de meer dat je toch van elkaar begint ja ja komt te weten ja. van muziek is wel zo belangrijk om gewoon ja andere mensen te leren kennen je hoeft het niet allemaal even mooi of geweldig te vinden maar ja nee daar ben ik dus echt van het kan echt gewoon ja dingen overbruggen muziek het is ja. gewoon heel belangrijk in mijn leven ja en het maakt het niet uit uh, wat het precies is nee als het maar niet vanavond... steeds hetzelfde is ik heb bijvoorbeeld wel wat ik wel leuk vind. Ik ben heel erg van de, van de jaren 80-90 rock, vind ik heel leuk. En ja, de metal, daar ben ik eigenlijk heel erg van. Kijk, dat heb ik nou weer net niet in mijn systeem hier. Dat kan ik je wel vertellen. <laughs> Maakt niet uit. Radio 1, maar uh, uh, rocken kan ik gewoon doen. Dus dan moet je zo maar even doorgeven wat je dan wil horen. We uh, hebben weer iemand aan de lijn. Uh, volgens mij John uit Geertruidenberg. Ja, hallo. Goeienacht. Ja, goeienavond. En wij komen zelf ook van Wormagenkamp en ik ben er geboren in Wormagenkamp okay. en, en, en, en mijn ouders ook, dus ik bedoel, en, maar waarom scheren uh, ze alles over één kamp, uh, ik zou maar zeggen, uh, scheren ze alles over één kamp, want als, ik bedoel, als er iets op een kamp is gebeurd, dan wordt gelijk afgezet met, met zoveel politie's en noem maar op, en als er iets in, in de straat gebeurt, dan is het, dan, dan is het niet. Dus jij zegt, het is eigenlijk een beetje overdreven hoe, dat, hoe, hoe er wordt gereageerd als er iets in een woonwagenkamp is. Ja. Ja, maar heb je dat zelf ook echt zo ervaren? Nee, ik bedoel, wij, mijn, met mijn ouders, wij zijn uh, vroeger uit het woonwagenkamp weggegaan. We zijn naar een huis gegaan. En, uh, en ja, hoe heet dat? Uh, we wonen al, uh, al, al lang niet meer op een kamp, dus zodoende. Oké, okay, nu ga ik toch even <h> naar Herman. Dus deze meneer is op een woonwagenkamp geboren... maar die zijn dus op een gegeven moment gewoon naar een huis gegaan. Ja, dat had ik in het begin ja. al over. Heel veel mensen hebben natuurlijk ja. geen staanplaats meer. En, die, en omdat er een, uh, een uitstrijdbeleid was ingevoerd... Uh, is, zijn er ook woonwagenstaanplaatsen verdwenen. Maar gelukkig staan nu een halt aan door de regering. Ja. En uh, daar zijn we wel heel blij mee. Dus, maar ook deze mensen maken weer kans om uh, ooit in een wagen terug te gaan. Maar is het een verlies als iemand dus in een woonwagenkamp geboren is... en die moet op een gegeven moment naar een huis? Voor de mensen zeker ja, want je wilt altijd ja. terug naar de wagen. ja, ja, uit de ja. Er eruit, ja, Wil jij ja een... dat klopt. Ja, dat klopt. Want nou, ik bedoel, kijk dus zo, hier uh, net als de gemeente, de, ge de gemeente in, in Ramonseer als je daar, ik zou zeggen, uh, ik zou zeggen, als je da daar, heb je ook een woonwagenkamp Nou, die mensen die in zekere zin wonen ze gewoon in, in, in, in een bungalow Want het is uh, echt waar. En als je op het kamp komt, dat is hartstikke schoon en noem maar op, alles, alles is hartstikke mooi. En uh, ja, het, de, de huizen zijn niet van steen, maar uh, gewoon, uh, gewoon van van uh, die well, steenstrips, you weet know? je wel, daar hebben ze zo. So, nou, uh, dat zijn de modernste uh, woonwagens. Ja. Want wij als je de foto's van ons vroeger pakt, nou daar had je, ja, zo'n heel oude woonwagen en en daar hebben we ook met negen kinderen uh, in gewoond. Begrijpt u? Ja. En dat komt allemaal. Ik bedoel... En uh, ja, de mensen die, die, die zijn gewoon heel anders dan... Ja, uh, ook vriendelijker en noem maar op. Uh, dat ligt gewoon aan, aan de mentaliteit van, van, van de mens zelf. Ik bedoel, hoe je jezelf bent... Dan uh, straal je ook naar een ander uit. Begrijpt u? Ja, maar, maar mis jij dat dan ook echt? Dat, dat, dat soort woningen en dat, dat die gemeenschap? Ja, dat klopt. Ja. ja? Want het is... Maar ik bedoel... Hoe ik bedoel kijk zo ik, ik, ik, ik woon al van uh, ja, van, van, van mijn uh, jongste jaren wonen we al in, in, in, in een huis dus ja. zodoende maar mijn vader en moeder die hebben toen een auto ongeluk gehad en en dus zodoende ja zijn we zijn we eigenlijk naar, naar een huis gegaan ja dus dan zie je maar weer dat als je een boomwagen bent van bloed dat je altijd dat terug zal verlangen ja, ja. En die mensen die zijn, die mensen zijn ook eerlijk ook. Ik bedoel, ja, je hebt ook, uh, je hebt, overal, uh, je hebt overal slechte mensen bij. Dat, dat, dat, dat heb je onder de bewulden, dat heb je oh, In alle landen heb je eh uh, goede en slechte mensen. Ik bedoel, uh, en ik bedoel, ik ben nog nooit uh, met de justitie aangekomen. Ik bedoel, dat ligt gewoon aan, aan de mens zelf. Ik bedoel, dat uh, zijn gewoon de niet... wetten en dan moet je gewoon aan huwen Ja, ja zat dat klopt. Ja. En maar, ja. ik bedoel, ik, ik, heb ook familie en die, die, die, die zijn ook zangers. Noem maar op. En die zijn toch ook bekend van televisie en van radio. Ja, maar ga jij ook, wil jij ook nu echt, uh, nu je zelf volwassen bent, ook gewoon weer terug? Ga je ook terug? Heb je plannen? Ja, ik ben, ik ben nou, ik ben nou uh, hoe heet het? Ik ben nou 65 geweest, dus uh, ja, ik bedoel, we, we, we hebben hier een eigen huis en zo, dus uh, ja, daar gaat niet meer. Begrijpt u? Ja, ja. dat is ja. wel een zonde, denk ik, voor jou. Ja, klopt. Ja. Maar jullie zijn nou, ja. welkom op het uh, Woonwagenfestival. We hebben de ja. Facebookpagina Woonwagenfestivals Nederland. Wordt er lid ja. van, dan kun je het een beetje bijhouden waar we uh, zijn. Want Daarmee ja, en gaan ik, jullie ik, ook van. Ik, ik luister veel naar, de, naar die radio, weet je wel, van... van, van uh, hoe heet dat, van... Uh, van, uh, van, uh, van uh, ook van de muziek en zo, ook van woonwagens en zo. Ja, ja. Ja, ja op internet, ja. ja. Maar zo'n zo zo festival, dat gaat gewoon het hele land door. En daar kan je gewoon uh, bij zijn. Als je... ja, wij, ja. Uh, ja. En waar zit dat? Wat voor vragen? We hebben het in Civolle gehouden. We zijn nu met een andere locatie bezig. Met daarvoor zeg ik als je lid wordt van Festival's Nederland. Op Facebook. Een ja. Grote groep. Nu momenteel 27.000 leden. En dan kun je zien uh, waar de volgende is. Dat is goed. Dan uh, is dat op internet? Ja, is op uh, Facebook. Oké, okay, dankjewel. Ja, alsjeblieft. Hè. Fijne avond. John, Bedankt. Da Daag. Fijne dag. Fijne nacht, Dag. Ja, dus je, je kan, daarin zie je wel echt heel erg dat als je dus in die cultuur hebt gezeten, dat je er ook echt wel terug naar verlangt. Ja, hij heeft er maar kort in gewoond. hoorde ik al. Ja, dus maar dan, dan, dan toch dat dat gevoel nog zo aanwezig is. Ja. Maar dat komt dan waarschijnlijk vanuit de ouders, die dan zo, die daar wel langer in hebben gezeten. Ja, ik denk dat het, dat het in de personen zit. We zijn natuurlijk de honderden jaren gevormd. Ja. En dat zit dan in je systeem. Maar is het wel een verlies Vrijheid. voor zo iemand die dan niet terug kan? Ja, dat is natuurlijk, uh, natuurlijk heel erg. Ja, ja. maar ik, ik kijk, het wordt altijd een beetje gezien, volgens mij in de maatschappij, dat, um, dat als jij, uh, zeg maar wat, wat meneer ook vertelt, hij heeft gewoon een huis, uh, dat dat wordt gezien als gewoon, als gewoon beter dan dat je in zo'n woonwagen zit. Weet je, wel, je hebt je eigen huis, dat is gewoon veel stabieler, uh, je hebt een betere woning. Uh, is, is dan zien, zien jullie dat ook zo? Nee, dat zien wij niet zo. Nee, nee maar dat is nee. toch heel scheef eigenlijk? Dat het gewoon zo, uh, ja, zo wordt ervaren. Ik bedoel, van je dat... hebt er ook nog echt wielen onder, onder de woonwagen. Dus ja, als je weg zou moeten, kunnen we zo. Uh, ja, op een, gaat dat wel op een grote trailer. Maar je zou echt kunnen. Maar is het ook echt dat, dat, dat huis dat jij dan hebt, is dat dan ook echt gewoon altijd jouw huis? Zal het, of zou je het ook een keer inwisselen? Of, uh... Ja, dus inwisselbaar hoor. Ja. zit niet aan een woonwagen vast. Nee. Nee. Maar die huizen zijn best wel groot. We hadden het er net al even over. Dat zijn best wel grote huizen. Die kamperen die, met de woonwagens. Maar. Ja, de hoeft... verhouding vierkante meters met een gewone stenenhuis. Valt het toch wel mee hoor. Ja. Je hebt natuurlijk wel uh, excessen. Maar ja, dat. Uh, ja, dat heb je altijd mensen die iets groter bouwen. Kleine huisjes, grote huisjes. Ja niks niet meer normaal als in de burgermaatschappij. Uh, nee, maar heb je nou nooit dan? Het is allemaal van hout of, uh, of, of of van hard plastic en alles is het. Kan je het? Kan je het altijd? Uh, is het altijd de ideale woning? Of heb je ook wel eens van? Nou, ik uh, kan nu wel stevig huis gebruiken. nee, dat hebben wij nooit. nee, nee. Het is wel echt gewoon de woning. Dat is mooier. toch wel een beetje nostalgie, hè? Ook in de koude winter zit je daar goed. In de goed. koude winter. Ja. Ja. Je zou nooit, uh, je zou nooit in een huis gaan zitten. Nee. Nee. Gaan, sterker nog, gaan steeds meer mensen in uh, tiny huisjes wonen. zijn ook op wielen. Mensen willen het allemaal ook zelf, hè? ook uit de burgervolking. Die willen allemaal in een chalet of een, uh, de, een, uh, op, op een staanplaats, op een camping of zo kopen. Ja. Ja, die zo zelfs de burgermensen zoeken dat op. Ja, omdat ze weten dat dat vrijheid geeft. Is ja. dat ook echt zo? Geeft het echt een bepaalde vrijheid? Ja, ik weet zelf als je gaat kamperen, want uh, miljoen Nederlanders doen het wel. Zeker wel is. Ja, nou, dan zit je dan in een caravan of een tent, of wat doe je? Een tent? Ja. Ja, nou, ja het is vrij, maar... Je moet morgen zwakken, je gooit een beetje water in je gezicht, ik bedoel. Ja. Maar dat ja, is je, dan... Je, je, je, je kookt je pannetje. Dat is je dagelijkse routine, als je naar woon gaat. Nee, eigenlijk. maar ja, ik bedoel, die, die vrijheid. Ja. Het gaat om de het proeven van de vrijheid. Maar dat, dat ervaar jij wel? Ja, ik, wij ervaren dat altijd. Ja. Dat is dan toch wel een groot verschil met dat je ergens hm. een stenen huis hebt staan. Ja. Dat klopt. ja. Uh, we hebben weer iemand aan de lijn. Uh, een hele goede nacht. Goeiem. Ja, volgens mij is het morgen, maar... ja, morgen Morgen mag ook. Uh, morgen ja. Uh, ja weet, weet, volgens mij het hele grote probleem is gewoon mensen die. Uh, yeah, wat ze niet kennen, dat is allemaal eng. En uh, kijk, de ja. vooordelen zijn mm -hmm. natuurlijk ook voor woonwagenbewoners. Het is allemaal asociaal en crimineel en uh, wij hebben bij ons in wijk hebben we de drie, nou ja, weet je, in principe als je geen last hebt met die mensen of het niet op gaat zoeken, is er niks aan de hand. Het zijn inderdaad allemaal hartstikke nette en uh, overal eerlijke mensen, ze zullen hier niet heel snel een oren aan En um, weet je dat is dus kijkers met, met die topics ook dan, uh, je, je ziet bijvoorbeeld, er is op, op Zuidpark, is er een, een aflevering, daar wordt zeg maar echt precies afgeschilderd hoe mensen erover denken en dat is... Plus dat ze natuurlijk, ze dragen altijd zwart, ze hebben opvallende kleding, ze lopen voor een hoop mensen een beetje uh, onzeker over straat en dat is voor bepaalde groepen dan het uitgelezen kans uh -huh. om die mensen dan nog niet uh, verbaal of fysiek uh, aan te pakken en dat is gewoon omdat je, ze, ze kennen het niet. En hè, als ik dan kijk naar mezelf, ik, ik ben een vrachtwaarscher die motorrijdt, naar kickboksen doet, tatoeage zegt en een rockweiler, ik ben de grootste aso die er rondloopt. <laughs> als je dat tegen mensen zegt, maar dat is, ja, ze kennen het allemaal niet, weet je wel. En dat is gewoon allemaal eng. En nou, als we nou allemaal wat meer tolerant zijn aan elkaar toe, ik bedoel dan. Is er niks aan de hand. En dat is het, hetzelfde als met Ajax en Feyenoord, dat kan ook niet met elkaar door één deur. Ja, je werd toch allebei rood bloed. Ik bedoel, weet je, dood gaan we allemaal. Dus je bent allemaal hetzelfde. Ja. Alleen je interesses liggen anders. Alleen dat op een of andere manier, kunnen wij dat niet, uh, ja, niet verwerken of zo, geloof ik. Ik weet niet wat dat is. Ben je zelf uh, lid van de subcultuur? Um, nou, niet, eh, ja, god, ik ben een motorrijder, maar ik bedoel, dat betekent niet, ik bedoel, ik rij op een racefiets en ik zie eruit alsof ik uit Zons op Energy kom, maar ja, dat zegt ja. natuurlijk helemaal niks. Ja, en ik hou van hardcore muziek, dus hoe tegenstrijdig wil je het hebben, weet je, Precies. maar dat is, ja, dat, dat zegt er niks op. En ik bedoel, kijk, mm -hmm. ik vind een Harley Davidson geen mooie motor, maar als jij dat prachtig vindt, ja, wie ben ik dan om te zeggen dat het een, een, een slecht apparaat is? Maar ben je vanuit huis uit zo opgevoed, als, als biker, zeg maar? Um, ja, sinds dat kan lopen zit ik er achterop. Ja, dus ah. dat is wel weer helemaal ingekomen. Hè? Maar dat is met de vrachtwagen net zo, weet je, dat zit ook. En dat is wel ja, dat, dat, en, ja weet je, je bent het of je bent het niet. En dat is ook zoiets van, hè, zoals chauffeur ook, je, ja, je hebt het in je of je hebt het niet. En dat zal inderdaad dan met de gothic ook zijn van ja, of het, het zit er al, of het zit er niet. Weet je dan, ik bedoel, ik zie ook jongens die denken van, ja god, ik zit op de vrachtwagen, maar ze kunnen, ze, ja, ze hebben net dat, dat, dat gevoel niet en dat, dat zal met alles zijn. Kijk, eens, met een woonwagenbewoner ben ik het helemaal mee. Als je daarin wordt geboren, dan, ja, dan is het voor de straat als ben je bent gewoon inderdaad een woonwagenbewoner. Dat, is, dat staat als een paal boven water, dat is al zo oud en, yeah. weet je, maar... Ja, dat al dat gezeur met die subcultuur en dat het allemaal moeilijk en eng is of crimineel. En weet je, doe we allemaal normaal. Joh, ik bedoel, maar ja. heb jij zelf wel eens ervaren dat er door bijvoorbeeld door, door je door jouw opvoeding of door uh, de, de, de cultuur waar je jezelf in opgroeide, dat er wel uh, weerstand was voor de, uh, de weg die jij koos? Uh, ja, het is wel dat, dat is met de, de meneer die het werkt, de, de grafbe die net belde. Ja. Ik heb dat ook eens gehad, maar het werkjas. Toen de tijd was zo'n pilot jack. Ja. Nou ja, dan heb je hè, in je oordopjes hardcore opstaan. en dan ben je ook een of andere natie. Ja, god, joh, wat jij wil. Ik bedoel, weet je, ik bedoel, je hebt natuurlijk je werkschoenen eronder, je bent meteen een skinhead. En, nou ja, weet je, dat dat, maar dat is gewoon de kortzichtigheid voor mensen. Ik bedoel, niet elke moslim is ook dan meteen maar een terrorist, weet je. ik bedoel, dat, dat roept ook iedereen. En dan. Ja, kan je dat wel terug gaan lopen roepen, dan heb je binnen de, de grootste keren de grootste heibel. Alleen, ja, ik stel me wel op als, ja, weet je, ze lopen met een pocht omheen, maar dat is voor mijn eigen houding. Weet je, ik bedoel, ik ben twee meter groot en, ja... Nog wel aardig fors, dus er zal niet heel snel wat gebeuren. Nee. En dat is ook wel een beetje, want als ik heel erg in elkaar gedoken ga lopen, ja, dan ben je veel sneller het, het, het, het, het mikpunt, zeg maar. Ja, je stelt jezelf gewoon niet kwetsbaar op, dus uh, het gaat ook een beetje de langs. Ja, want er zijn toch van die mensen die, uh, als ze in een bepaalde groepsvorming zijn, en dat, dat is, uh, ik bedoel, ik ken ook jongens die ook echt die die hard en dat, ja. Dat was met de skaters weer in Zeewolde toen de tijd die Dat was ook water en vuur. En ja, dat ligt er maar net aan hoe je jezelf daarin opstelt. Ga je wel op de vuist? Of hebben ze zoiets van: maar laten we hun lekkere ding doen. Ik heb er heel afstand? Ja, ik denk dus dat die meneer die dus net belde. Dat dat waarschijnlijk meer de skaters waar je last van had dan de gothics, denk ik. Ja, dat was bij ons vroeger in ieder geval wel. Ja, dat is ook een steeds kleinere groep geworden. Maar ja, dat is met de gabbers natuurlijk net zo. De echte. Echt, de die dat is ook maar een klein uh, ja. Kijk, ik hou van de muziek, maar ik, ik heb ook gewoon langer haar en weet ik veel wat. Dus ik pas niet mm -hmm. meer in dat plaatje, zeg maar. Maar ik vind de muziek, dat is echt, uh, mm -hmm. wat mij betreft, helemaal top. Ja. Maar ja, dat... Weet je, dat voor een ander is het de grootste takker. Ja, dat mag jij vinden. Hè? Ik bedoel, ik ben het ook niet eens mm -hmm. met jouw slagenmuziek. muziek, maar hey, dat is, weet je, hoor je mij dan ook niet over zeuren bewijzen? Ja, ja, precies. Ja. En dat moet dus wat veel meer over en weer gaan. En dan wordt het misschien allemaal net even wat prettiger. Mm -hmm. om, uh, We moeten gewoon wat toleranter zijn en wat meer met elkaar in gesprek ja. gaan in mm -hmm. plaats van zo oordelen. Maar, ja, maar ik denk dat dat het hele grote probleem is op het moment in ja. Nederland gewoon. Ja. Met eigenlijk ja, 80% van de onderwerp. Elkaar gewoon wat meer accepteren, dat is eigenlijk gewoon de, de boodschap. Ja, ja, ik denk dat dat wel het. Uh, alles wel een beetje dekt, zeg maar. Ja. Ja. Ik wil je heel erg bedanken voor jouw belletje vannacht. Geen probleem. ik wens je nog een hele fijne nacht. Ja. Oké, okay, dan maar... hetzelfde. Hoi. Doei. Doei. A little more action, please All this aggravation ain't satisfaction in me A little more bite, a little less bark A little less fight, a little more spark Close your mouth and open up your heart And baby, satisfy me Satisfy me, baby Baby, close your eyes and listen to the music Dig to the summer breeze It's a groovy night and I can show you how to use it to come along with me and put your mind at ease. Hey, less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less spark. A little less fight a little more spark. You close your mouth and open up your heart and maybe satisfy me. Satisfy me, baby. Come on, baby, I'm tired of talking.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 We zijn weer, <laughs> dit was Elvis met Little Conversation. U luistert nog steeds naar 'Dit is de Nacht op NPO Radio'. 1. We hebben het over subculturen en de voordelen die er omheen heersen. Ik ga hierover in gesprek met Katie Bierstekers. Zij is gothic en Herman van Doren. Hij is een woonwagenbewoner. Um, ja, we hebben het eigenlijk al de hele tijd gehad over wat deze voordelen zijn, maar we moeten vooral hebben over uh, hoe we deze voordelen kunnen voorkomen en kunnen doorbreken. Um, ja, We hadden het net al even over van hoe groot jullie culturen zijn. Uh, Ken als jij een beetje kent naar de gothic cultuur op dit moment? Ik durf het niet te schatten omdat het heel erg online leeft. Oké. Okay. Ja, het is een hele. Ja, we komen dan echt op festivals, zien we elkaar heel erg. En sommige clubs gaan we heen. Maar ik, ik zou echt niet durven zeggen. Waarschijnlijk. Veel groter dan ik denk dat het is. Oké. Ja. Maar dat merk je dan op fora of zo? Ja, gewoon Instagram zit iedereen op. Of Facebook, dat soort dingen. Het is gewoon heel erg een grote online community tegenwoordig. Het is, ja... Ik denk dat dat mensen... Omdat wij... Ja, ze zijn er niet zoveel die in het open lopen. Er zijn ook mensen bijvoorbeeld die gewoon bang zijn... om als God over straat te gaan. Of die kunnen het niet voor werk dat ze zich anders moeten kleden. Maar het leeft heel erg online... Ja. Maar uh, online, uh, met alle gevaren van online... want daarin zijn pesten of oordelen natuurlijk nog veel makkelijker. Mm -hmm. Mensen verschuilen zich heel makkelijk ja. online. Um, maar heb je daar last van? Ik, ik persoonlijk zelf niet. Oké, okay. nee. maar merk je dat in de, in de gemeenschap? Uh, ja, tuurlijk. Ik uh, zie ook bij vrienden... dat ze dan uh, commentaar onder een Instagram-post krijgen... Van, uh, van dat ze er raar uitzien of als ze er eng uitzien. Of dat soort dingen. Ja, dan heb je ook iets van, oké, okay, weet je wel... Van ja, het is, het is eigenlijk een beetje: ik denk als je je god, ik ben op een gegeven moment gaat het ene oor in, het andere oor uit. Ja. Van het, ja, okay. Je hebt het allemaal al gehoord. Ja, en weet je, ik heb iets van, ik kan me er wel boos over gaan maken, maar Wat schiet je ermee op? Helemaal ja. niks. Nee. En als je er boos over gaat doen, dan, dan vinden dat mensen ook weer leuk. Dus ik heb iets van gewoon negeren, blokkeer het, laat het maar gewoon. Ja, want dan ja. voed je het alleen maar en dan ja, precies. Maak je jezelf ook al vanzelf alleen maar gek, denk ik. Ja, precies. Gewoon uh, positief. Ja, ja. Uitstralen vooral, maar uh, we hadden het al eerder over dat, uh, dat er een meisje in, uh, in Engeland is uh, vermoord omdat ze uh -huh. ik was. Daar is foundation opgericht. Wat, wat is de, de nut daarvan? Uh, de Sophie Lancaster Foundation is uh, ja door de moeder van uh, Sophie, dus uh, gemaakt omdat zij toch niet wil dat haar uh, dochter voor niks gestorven is. Ja, en het gaat er echt om dat. Uh, ja toch meer informatie wordt gegeven over uh, ja, de gothic cultuur... of gewoon alternatieve culturen in het algemeen. Uh, dus ik zou toch echt willen vragen voor mensen die met kinderen werken... of die kinderen hebben, of iets in die richting... om toch het verhaal van Sophie Lancaster uh, ja, op te zoeken. Er zijn films over gemaakt, er zijn animaties over gemaakt, documentaires. En maak het bespreekbaar dat dit, dit gewoon nog wel gebeurt in Europa. Ja. Dat gothics gewoon echt ja nog met geweld te maken hebben, omdat we gewoon gothic zijn. En ik denk uh, voornamelijk dat het heel belangrijk is... dat jongeren uh, daar heel erg uh, mee moeten beginnen. Ja. Want als je, je kunt wel tegen een oudere meneer zeggen van... ja, zus en zo, maar die zijn al zo ver gevormd. En dat is veel moeilijker. Dus ik denk echt dat het met jongeren moet beginnen. Vertel gewoon het verhaal wat er met haar gebeurd is. Lees erover... En hopelijk dat mensen toch uh, ja, meer begrip krijgen voor ons. En ja, misschien worden ze ook wel geïnteresseerd En hé, hey, we hebben er weer een paar bij. Ja. Maar <laughs> dan vooral op middelbare scholen of zo? Uh, ja, op middelbare scholen, dat zou ik uh, ja, heel fijn vinden. Dat op middelbare scholen dat toch... Uh, ja, bedoel Er zijn gewoon documentaires, er is dus een film voor gemaakt. zelfs genomineerd voor een, een BAFTA-award. Okay. Dus uh, ja, er is gewoon genoeg materiaal in ieder geval... om uh, ja, te laten zien aan jongeren. En uh, ja, de, gewoon die moeder dan heeft ook de website. Dan kun je ook... Uh, ja, ik heb geen banden of wat dat ook zal betekenen. <laughs> zeggen. Voor de zekerheid. Uh, je kunt, uh, ja, ze gewoon... Uh, je hebt armbandje die je kan kopen. En alles, dat gaat natuurlijk naar die, naar die foundation. Want ja, die moeder, die, die is haar dochter verloren. En dit is haar levenspassie nou geworden. Ja. Ja. En, uh, en ik moet hoop, die aandacht voorkomen? Ja, moet gewoon, gewoon aandacht voorkomen. Ik bedoel, uh, ja, ik, ik vind het heel jammer dat het nog steeds zo is. En ik hoop gewoon echt dat... Voornamelijk door haar verhaal... dat toch meer publiekelijk te maken en te bespreken. En voornamelijk bij jongeren beginnen... dat er toch meer acceptatie naar gothics komen. Want wij zijn niet eng. Wij, wij, wij doen allemaal geen rare dingen. We zijn hartstikke aardige, lieve mensen. En echt... Als je, je kunt nooit betere vrienden vinden dan in een gothic. Want wij, zoals ik zei... ondanks dat meneer eerder zei... wij, wij zijn echt veel toleranter dan de meeste mensen. Het maakt niet uit welke huidskleur je hebt... Welke religie, of je oud of jong bent, zolang je maar gewoon aardig en lief bent en gewoon van dezelfde dingen houdt. Want dat vind ja. je helemaal geweldig. En je hoeft nog eens niet gothic te zijn om ons om te hangen. We vinden alles gezellig. Iedereen, als jij wilt zeggen: van, Oh god, meid, je hebt zo leuk haar, zeg dat toch alsjeblieft. Ja. Van, van, we vinden complimentjes altijd heel erg leuk, maar. Als je het niet leuk vindt, laat het maar even voor jezelf. Ja, precies. Ja. Herman, hoe, hoe luister jij je naar? naar dat, dat er zo wordt gereageerd, dus ook met zo'n geweld... Uh, wordt gereageerd door naar de toe bijvoorbeeld? Ja, dat is ook natuurlijk al door de eeuwen heen. Hè. Ja. Dat, is, dat, is, dat is mensen die uh, andere mensen volgen en wie, uh, wie het, het geloven. En dan krijg je een hetsen, En dan krijg je volgelingen en een kuddevolk. En dan krijg je ja, dat soort dingen tegen dat soort uh, groepen. Ja, dat hebben uh -huh. we in de wereldoorlog al gezien, dat is gegaan, ja. als je niemand luistert. Maar ja, de mensen worden steeds slimmer, dus die laten zich ook niet meer beïnvloeden. Nee, maar dan is het wel dus wel belangrijk wat Kedij ook zegt, dat er wel steeds bewustzijn wel wordt gecreëerd. Uh -huh. wordt toch gecreëerd en daarom moet je ook altijd naar je, naar je eigen gevoel luisteren. Ja, maar dit is wel wat, wat jij ook probeert met jullie Facebookpagina bijvoorbeeld om um, een kijkje te geven. Ja, in het, het woonwagenleven. Kijk, elk voordeel de wat ik vanavond heb, vannacht heb af kunnen breken is prima. Want daar doe je het voor. En uh, ja. als vereniging behoud wil ik gewoon laten zien dat uh, ja, onze cultuur is uh, vooral uh, veel muziek, gezelligheid, gastvrijheid. Ja. En uh, ja, kom het beleven. Ja, vooral van, echt. Nou, ja, en uh, word lid van de vereniging behoud We cultuur is ook op Facebook een groep. En daar kunnen we allemaal lid van worden. Hè? Ik hoef ja. niet per se een woonwagenbewoner uh, Nee te hoor, je maakt niet uit hoor. Ik mag ook langs op jullie festivals. Ja, dat is juist uh, de bedoeling. Ja. Dat ja. we juist ja, ja, de burgervolking in kijk laten uh, nemen. Ja. In onze cultuur. En wat zie ik dan allemaal als ik daar langskom? Ja, daar zie je een lekker aan spit. Oké. Okay. Daar zie je een stoelenmatten, Toen wij vroeger ons geld verdienden door een stoel te matten. Bijvoorbeeld, ja. hè? dat is een uh, van die dingen. Ja, je ziet... Uh, Gezelligheid, muziek veel mensen, muziek, beetjes. Kun je zeggen zangers. dat je echt trots bent op, uh, op de woonwagencultuur? Ja, ik ben eigenlijk wel heel trots op de woonwagencultuur en uh, wil het ook graag uitdragen ja dat, ja, dat het uh, werkt vanaf voor ons 80-90% positief uh, ervaren wordt ja. zoals wij erin leven. Verwacht je dat de woonwagencultuur uh, wel gewoon nog blijft bestaan de komende 50 jaar bijvoorbeeld? Sterk zelfs. Ik denk dat er steeds meer nostalgie wordt. Ja? En nu kijk ik ook naar Kalbisch Films uh, over het mooie van stad. Weet je ja. over duizend jaar ook op met die woonwagenbewoners, dat was <laughs> toch leuk, was zijn dat nou toch leuke mensen? Ja. <laughs> nou, wat is dus als je even nog uh, iemand die nu luistert en die is nog niet helemaal overtuigd en je moet hem meegeven van, nou, je, je ja, moet kom ik langs, langs bij een woonwagenfestival en dan kom ik gezellig uh, erbij zitten, kijk even naar dat grote kampvuur en uh, praat met de mensen, waar, hoe we vroeger leefden, nu nog leven. Want het is nu, nu zijn we nog steeds stofzuigers. Soms uh, met ons oud ijzer. en uh, van, de, van de samenleving. Het is ook wel een beetje geschiedenis, hè? Ja. Goed van het land. Ja. Nou, dan zou ik zeggen... Als je, als je benieuwd bent naar woonwagencultuur, kom bij het uh, festival langs. Ja. Katie, verwacht jij dat uh, over... Uh... 40, 50 jaar dat de gothic cultuur nog bestaat? Zeker, er komen steeds meer stromingen in de subcultuur zelf. Dus ik denk dat het. Uh, ik, ja, ik kijk er naar uit wat er allemaal nog bij komt. Ja. Ja. De ijskotix. Ik heb echt wat geleerd hoor. Vandaag. Ja, dit, je, je hebt echt heel veel verschillende soorten gothics. Ja. En uh, ja, ik ik, ik. ik ben ervan overtuigd dat het gaat nooit meer Oké. Okay. Het blijft gewoon bij ons en er komen steeds meer stijlen bij, steeds meer soorten muziek, van alles en nog wat. En ja, vind ik juist heel mooi dat het gewoon helemaal uitbreid naar andere dingetjes en toch wel al met elkaar overweg kunnen. Ja. Ja. We gaan afronden, maar uh, ik uh, vroeg jullie aan het begin uh, van de uitzending... Van, uh, wat is het voordeel uh, dat jullie over elkaar hebben? Uh, Kenny, je had een beetje het idee van uh, de woonwagencultuur is vooral crimineel. Mm -hmm. uh, dat, dat is wat je in de media meekrijgt. Nou ja, dit is wat de media over woonwagencultuur zegt zelf... Ja. heb ik iets van... ja. Ik... Ik ken eigenlijk helemaal niks. En nu hebben we over met Herman meer uh, Ja, de ja het klinkt wel gezellig eigenlijk daar. Ja, ja. ja zo is het ook. Mag Kelly langskomen? Kelly mag heel tuurlijk. Ze neemt de hele gothic fabrik mee. <laughs> ja. met ontvangen. Gaan we polonaise lopen met de gothic. Ja. <laughs> en is jouw beeld van een gothic veranderd? Je had niet echt persoonlijk een voordeel. Nee, ik had voordeel. ook meer voordelen. Maar ik right. heb het vroeger ook nooit gehad. Omdat ik had ook altijd uh, donkere mm -hmm. vriendjes. En uh, dat, ik vind ja. dat gewoon... Mens is mens. Je ja, kan zo'n ja, in. De persoon. Maar jij zei mm -hmm. wel van... Uh, we staan heel ver van elkaar af. Ja. Is ja, dat In dat stupid, opzicht van... Ja, heb ja, ik al gezegd. Is het is natuurlijk anders als je een of gewoon waar we wonen. Bent. Ja, dus daar blijf je wel bij. Ja. Dat is wel toch een heel ander... daar ben je geboren. Ja. Ik okay. uh, wil jullie allebei uh, heel hartelijk danken... voor jullie komst uh, vannacht. Ik hoop dat jullie het een, uh, een leerzaam gesprek... over elkaar hebben. Ja. ja, bedankt. Ja. Hartstikke leuk. Gedaan. Dankjewel. Gedaan. En gedaan. Uh, we hebben leuke bellers gehad die uh, even ons... Uh, een kijkje in hun subcultuur wilden geven. Dus uh, heel erg hartelijk dank voor uw komst. En ik wens jullie nog een hele fijne nacht. Kelly Biersteaks en Herman van Doren. Tot, uh, tot de volgende keer. Uh, straks na het nieuws van 5 uur alweer... Uh, zijn wij uh, terug met Dit is de Nacht. En we gaan een uh, rondje langs uh, de wereld bellen. Onder andere met Afrien. En we gaan kijken op de dag dat Paul McCartney de Beatles verliet. Tot straks na het nieuws van 5 uur.